Zette steeds zijn beste beentje voor. Wat betreft zijn werklust, had niemand iets te klagen. Toch kwam hij niet hoger op kantoor. Daarvan werd hij zich bewust en het begon te knagen. Wat was er aan de hand? Waardoor leek hij gestrand? Vriendjes, politiek, vriendjes, politiek, in de fabrieken, op kantoor, tussen de bedrijven door de nuttige tactiek van vriendjespolitiek. Toen kreeg hij al snel het door. Hij werd een kaper op de kust die hevig ging behagen. Nu stijgt hij in de rangen op kantoor en toont daarbij zijn werk lust om poten door te zagen, dus wordt het resultaat wat zich wel raden laat. Vriendjespolitiek, vriendjespolitiek, ook in muziek en op het spoor komen die praktijken voor de handige tactiek. Van vriendjespolitiek, hoe laakbaar de tactiek, van vriendjes politiek.